Is de Bananenrepubliek. Was dat met Demons en daarvoor de replacements met Bastards of Young? Een beetje laten we zeggen een introductie uh, van de soort muziek die we, die we uh, het komende jaar veel gaan behandelen met Benno. Maar voordat Benno uh, aan het woord gaat komen, hebben we eigenlijk een soort nog van. We hebben het wel eens eerder naar de Bananen Republiek, een soort van uitagenda. Maar dit keer niet gepresenteerd door Judith, maar door het Doro. Dus. Uh, de nlw uh, van Nijmegen. Ja. Nou, het is heel leuk als uh, iedereen op 21 december... op het de winterseizoen begin naar de Waag komt. En dan gaan we met z'n allen een klein kroegentochtje houden... via de Grote Markt, de Grote Straat... en naar de Waalkade. En in elk cafeetje is er een dichter... en een, een jong muzikantje muziekend maken. Dus het is leuk als iedereen komt. En dan gaan we warme chocomel en gloewijn drinken... en een gezellige avond van maken. En dan gaat een late uurtjes worden. Ja, dat klinkt veelbelovend, uh, Doro. Ja, dat hoop ik. Hè. En uh, hoogschijnlijk is de maar niet voorop, dus het wordt heel erg gezellig. Uh, op 22 december, de dag daarna, is de langste nacht van het jaar. Dan ga je de lig je langste nacht op met een nachtbloem. En dan is de bedoeling dat je aan mensen een, een bloem brengt. Dus alle burgers van Nijmegen kunnen bloemen kopen bij de bloemisten. En het kan één bloem zijn, het kan een bosje bloemen zijn aan mensen die het verdienen om een nachtbloem te krijgen. En dan houdt het in mensen die iets voor jou dit jaar betekend hebben. Jullie geliefde. Of iemand als je heel lang ziek bent geweest en iemand komt je heel te verzorgen. Kun je een nachtbloem brengen? Of een buurman die niemand kent en je denkt, daar gaat nooit iemand op bezoek. Ik ga daar een bloemetje brengen. Ik wil, ik wil Gevega wat onkruid geven. Kan dat ook? Uh, <laughs> ik weet niet, als, als er maar brandnetels zijn, maar ah, dan kan ik nog ja. soep van maken. Ik ja. Ikzelf als nachtburgemeester ga naar de verpleeghuizen. En dan ga ik naar de mensen toe die nooit geen bezoek krijgen. En dan ga ik een nachtbloem brengen met een gedicht met de dichter Sanne Leeuwwerk. Ja, is een, een nobel initiatief. En dan uh, wil ik ook dat het als traditie ingezet wordt. In winterseizoen ook, dan gaan we de lente doen, de zomer, de herfst. En dan gaat het dan door. En de nachtbloem gaan we ook elk jaar als traditie ja. in Nijmegen opzetten. En dan is het ook dat mensen zich er op een gegeven moment op gaan verheugen natuurlijk. Hè? Van, van dan denken ze, oh nou is het lente, dan komt er binnenkort weer een bloem. Nee, nee, nee, bloem is met de nachtbloem. Dus de langste nacht van het jaar is oh, op 22 okay. december is altijd de nachtbloem. Dus één keer per jaar, maar de winterseizoen. Dat soort dingen snap je niet. Maar. Nee, dat snap je niet, want de winterseizoen is 21 december, de oh. lente is 21. Ja, oh nee, maar toch bij, dat bij. Ik dacht dat je bij ieder, bij ieder opening uh, of bij ieder nieuwe seizoen dat je dan mensen een bloem ging geven. Nee, nee, het is dus alleen maar de nachtbloem. Is graal, in de, de, waarom, de langste waarom? nacht van het jaar, nachtburgemeester. Nacht, nacht, dat, dat ja, sorry hoor, burgemeester, maar dat vind ik onlogisch. Want waarom zou je alleen maar mensen dan in de winter wat geven? De langste nacht ligt je langste nacht op in het jaar, dus de nachtbloem. Ja, maar dat, maar dat betekent dat, zeg maar, uh, uh, sommige mensen die halen de volgende winter niet, oude mensen. En, en die zou je dus bijvoorbeeld ook een bloem kunnen geven aan het begin van de lente? Of nou, het is de, de bedoeling dat de mensen denken dat elkaar vaker een bloemetje kunnen brengen. Het ah, okay. is dus initiatief om dat te stimuleren, dat gaan we gewoon vaker doen dan. Ja, bij, bij mij is het, zeg maar, dat je, uh, stel dat je iedere, je viert één keer per dag je verjaardag. Maar zeg maar als je iedere maand bijvoorbeeld zeg maar, uh, uh, de datum waarop je bent geboren uh, ofzo, dan is dat veel leuker. Nee, dan wordt het veel <laughs> saai denk ik. Je moet de dingen altijd verrassen. Verrassen is belangrijk. Maar ik ga even door, want ik heb er kort uh, nog meer op te gaan staan. De nieuwjaarsduik op 3 uh, januari, op maandag 3 januari, van 9 tot 12. Met z'n allen gaan zwemmen in Zwembad Oost. En dan gaan we bubbels, uh, warme Chocomel en bodegraaf gaan dus dat met z'n saxofonia ja, binnen. En dus eigenlijk ook voor de mensen die heel veel zwemmen of ook vrienden die denken, god leuk om een keer te gaan zwemmen, om dan elkaar te ontmoeten. Want als je elke dag zwemt of veel zwemt, zie je mensen baantjes trekken, je praat niet met elkaar, maar dan is de gelegenheid om elkaar te leren kennen. En een gezellig avondje met z'n allen duik in het water. En ik ga als nachtburgemeester ook iets speciaals doen met de verklappen nu. Een klein tipje van de sluier? Wat kun je denken? <lacht> Chris. Ik denk al... in, in een heel sexy badpak. Vooral heel sexy, vooral ja. heel sexy met de string. Ja, <lacht> van, van de duikplank af springen. Zoiets, en, ja. en degene die dan dus de. De string die dan ongetwijfeld afschiet, oh, beetje machtiger. Schien. Dit, dit doet me denken aan een Mr. Bean aflevering. Maar... Is het gebeurd? Ja. Ja, het, het is al een keer gebeurd. <laughs> keer. Nee, maar ik, denk, ik denk persoonlijk dat je synchroon gaat zwemmen met een goede vriendin. Nou, ik ga alle kanten op zwemmen denk ik. Oh. <laughs> en vooral met veel mensen praten ook. Oh, Oké. Okay. Uh, ik ik wou even wat vragen. Hè. Hey, ik ben was, was, ik, was ik nou gast of was ik nou mede-host? Ja, uh, wat jij wil. Oh. De banarenrepubliek. afwisselend. De bananenrepubliek kent geen regels. Ik wil Doro even vragen wat uh, een saxofonist dan in dat zwembad gaat doen. Bodegraaf Graaf nog wel, hè? Hele bekende ja. Nijmeegse saxofonist. Ja. Bode Graaf gaat uh, lekker rondtoeteren en die gaat op de, de bubbels en de springpartijen en de bewegingen van het zwembad gaat hij op reageren? Hij, het, uh, hij wenst een fans in uh, met zijn saxen. Ja, dit is echt een uh, uh, druk programma. Ja, uh, ik wil eigenlijk elke maand uh, iets op de kaart zetten. En uh, februari is de maand van de Nacht van de Liefde natuurlijk, Valentijn. Hè? En dan gebeuren ook weer ja. bijzondere dingen. We zijn benieuwd. Later meer. Oké, okay, <laughs> nou, dankjewel <laughs> ja. voor deze uitagenda. Uh, Sexpistols. En daarna Tim, toch? Ja, daarna komt Tim Arends. Oké, okay, nou, leuk. Ja, je hoorde God Save the Queen uh, van de Sex Pistols. En um, ja, dit jaar net zoals elk jaar, dit is de zevende editie van de Series Request van 3FM. En uh, er zijn nu heel veel, heel veel goede acties, uh, onder andere de actie van Gamersdag.nl En uh, aan de lijn hebben wij daarom uh, Tim Arets en uh, nou, hoi Tim! Hoi Sjers! En uh, nou ja, stel jezelf even voor, uh, wie ben je, wat doe je en waarom? Nou, ik ben uh, Tim. Ik werk bij Gamersdag. En Gamersdag is eigenlijk een bedrijf dat uh, recensies en nieuws schrijft over gameartikelen. Maar wij dachten nou zoiets van, goh, hoe kunnen wij 3FM Series Request dit jaar helpen? Omdat wij toch wel ook denken van, goh, het is een heel goed doel. En er is best wel veel aandacht voor, Dus Dus we hadden bedacht dat we eigenlijk um, door games te, uh, te veilen, dus met een veiling, dat we daarmee geld ophalen en al dat geld gaat dan naar het goede doel. En die spellen komen of van onszelf, of van bezoekers, of van andere websites. Want ook andere websites maken ook reclame voor ons. Het is in een paar dagen best wel bekend geworden, want er is nog nooit zo'n actie bedacht. Dus uh, ja, het gaat wel goed. En uh, ik vind het een hartstikke leuk idee, en hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen? Ik bedoel, ik, uh, was je al bezig met 3FM of uh, was je het al langer van plan? Nou ja, uh, mijn baas was sowieso al van plan om wat vaker iets met 3FM te gaan doen. en hij heeft ik doneer het elk jaar wat aan 3FM Series Request. 3FM Series Request val ik altijd met mijn verjaardag. En op mijn verjaardag zelf doneer ik dan ook altijd wat geld. Alleen ik dacht van, goh, weet je, we hebben uh, Gamersdag de laatste tijd gegroeid. En wat een nieuwe website en mensen kwamen wat vaker. En ik dacht, goh, het is misschien wel leuk om die mensen nou eens gewoon een game te geven. Want wij krijgen games en die moeten wij dan recenseren. Maar die kunnen we dan ook weer weggeven. En het geld dan doneren aan een goed doel. Oké, okay, en, en uh, we, we hebben hier een hele, een hele grote gamefan aan tafel zitten, namelijk uh, uh, uh, uh, oké. Okay. Uh, ja, uh, Tetris, hè. <laughs> Tetris, <laughs> ja, Tetris. Mijne V, En, maar wat, wat voor games uh, feilen jullie eigenlijk? Uh, ja, eigenlijk wel van alles, want we hebben zelf, we hebben eigenlijk games van onszelf, maar ook dus gewoon echt nieuwe spellen. En we hebben dus eigenlijk wel van alles, uh, voor de Xbox 360, voor de Playstation 3, uh, de PSP, de DS. Eigenlijk alles wel. Alleen niet de computer, daar hebben we niet echt veel games voor. Maar uh, verder eigenlijk wel voor alles. Ja, uh, ik, ik, ik vind het een uh, hartstikke leuk idee. Maar ik verwacht niet dat mensen meer gaan bieden dan de, dat ze er de, in de winkel uh, uh, voor moeten betalen. Hè? Nee, klopt. Het zijn ook soms gewoon tweedehands games en dan betalen ze ook eigenlijk niks voor. Uh, dan hoeft ze natuurlijk de tweedehandsprijs te betalen. Maar het is natuurlijk, wij hebben zelf het gevoel van goh, ja, je, je we kunt hoeven die de... spelling niet meer. Ja, ja, en ja, je loont eigenlijk mensen. Ja, maar je zou dus eigenlijk uh, de waarde zeg maar, uh, uh, uh, van zo'n game kunnen verhogen door de, de handtekening van een bekende Nederlander erop te Nee, maar te zetten, het, het gaat natuurlijk vooral omdat het geld naar een goed doel gaat. Dus ik, je gaat extra geld op die game bieden omdat het geld naar het service request gaat. Nee, maar, ja, ja, niet, dat, maar niet meer dan de wel. winkelwaarde, toch? Nou, dat weet ik niet. Jij er niet. Ze betalen nou toch ook gewoon 3 euro om een nummer op de radio te horen, terwijl je hem zo kan downloaden? oké. Oh, okay. Ja, precies. Daar gaat, het gaat erom ja. dat je uiteindelijk het, het geld bij Stop Aids nou komt. Het, uh, ja, ja het maar dat, van, dat, dat nummer hoor je dan op de radio, maar je, die game die, die, die speel je gewoon thuis natuurlijk. Ja? Ja, klopt. Dus je, je maar moet... het idee is eigenlijk gewoon van, mensen doneren vaak aan 3FM Series Request. Alleen wij dachten van, goh, we kunnen dat bedrag verhogen door mensen een game te laten kopen. Want eigenlijk doneer je aan 3FM Series Request, want wij verdienen er helemaal niks mee. Dus je bent eigenlijk 3FM aan het doneren, maar je krijgt er wat voor terug. Dus dan haak je, je beide partijen blij. voor terug. En wat hoop je op te halen, Tim? Um, nou, we zitten nu al bij de 130 euro. Dat is best veel, want we zijn nog helemaal niet zo lang bezig. En de actie was helemaal niet zo bekend. Want we hadden helemaal niet van tevoren aangekondigd. Het was opeens van, hé, hey, god, dit doen we. En we hebben het echt heel snel in elkaar gezet. Ja, en 130 euro vind ik al een heel mooi bedrag. Maar als het meer kan worden, is het altijd mooi. Ja, want hoe kunnen mensen nou veilen op, op zo'n game? Ja, je gaat naar de website www.gamersdag.nl hele, Onze hele website staat in take van uh, 3FM Series Request. Dan ga je, klik je gewoon ergens, dan ga je naar de veiling toe. Dan moet je even aanmelden op onze website. En dan kan je gewoon zeggen van... Goh, ik wil dit en dit bedrag uh, bieden voor deze game. En als iemand daar al voor geboden heeft... Dan moet je natuurlijk dat bedrag verhogen. Want anders dan kom je er niet boven en dan krijg je dat spel dus ook niet. En op het eind, dat is 21 december, dan uh, kijken we naar alle bedragen, de bedragen worden dan naar ons opgestuurd, wij gaan het dan weer aan 3 5 Series Request overhandigen en ja, die mensen die krijgen dan van ons het spel thuis gestuurd. Oké, okay, nou hartstikke leuk bedacht in ieder geval. En ga, ga, 21 december gaan jullie dan stopt de, dan stopt de actie van jullie? Ja. En uh, gaan jullie het gat dan ook zelf brengen? Gaan jullie ook officieel nou, met een check of zo heen of uh, hoe, hoe zit dat? Nou zelf ben ik van plan om 23 december naar uh, Eindhoven te gaan en 24 december. En dan hoop ik eigenlijk dat we misschien nog een, een check kunnen overhandigen. Maar het gaat ons sowieso om de donatie. Het is niet dat wij zelf er beroemder van willen worden of dat meer mensen bij ons site komen. We willen gewoon echt alleen voor het goede doel doen. Maar kijk, stel we krijgen publiciteit altijd mooi... We hebben ons ook opgegeven bij de 3FM kom zelf een actiewebsite. En daar kunnen mensen ook gewoon doneren als ze denken van... hey dit is een leuke, leuke actie, die wil ik volgend jaar weer zien. En ja, we hopen eigenlijk volgend jaar nog groter te maken. dan gaan we ook echt spellen vragen van de mensen van wie we ook altijd spellen krijgen... om die dan apart te houden en die weg te mogen geven bij de 3FM Series Request Actie. Dus volgend jaar wordt het nog vele malen groter. Oké, okay, nou we zijn heel erg benieuwd... En uh, nou, bedankt voor je tijd Tim. Ja, en, uh, ja bedankt voor als, dit. Als het niet uh, genoeg uh, oplevert, ik, dan zou ik voor volgend jaar zou ik zeg maar een uh, kalender maken van de, van de een naakkalender van de personeelsleden uh, van Gamersdag. <lacht> en dan kun je misschien wel wat meer, ja. uh, meer mee ophalen dan. Ja, Gavin, kan ik jou denk je blij maken met een uh, foto van George's moeder of niet? Ja. <lacht> <lacht> maar liefst een, uh, liefst een vakantiefoto, uh, <lacht> zeg maar, als ze lekker op het strand zitten bakken. Maar, als Sjors jou nou zo'n foto geeft, zou je dan wat doneren aan het glazenhaai? huis? Wat ik kan missen, wat ik kan missen, dat, uh, dat zal ik zeker doneren. <laughs> nou dat is hartstikke mooi Sjors. Oh, er worden hier afspraken gemaakt over mijn moeder en naakfoto's en zo? maar... daar <laughs> we zitten, bedankt voor, uh, en, tijd, en voor En voor een filmpje bied ik helemaal <laughs> over. Zet ja, je, je microfoon ah, je. En alsjeblieft uit, hè. dit gaat nergens meer over. Hé, hey, heel veel succes nog hè Tim. Hey, hartstikke bedankt. Oké, okay, ik oh. uh, mail naar de Bananenrepubliek, hè, de foto. Dat is <laughs> <Sheesh. laughs> goed. Uit Nijmegen 1.0. Hoi. I right. Alex Clark was dat met, uh, met Up All Night. En dan, ja, dan gaan we eigenlijk over naar de tweede hoofdgast van... Uh, ja, ben van nog heel avond. links. Het is dus, uh, uh, ook uh, zo'n uh, zo nachtdier uit uh, de jaren tachtig. Ook? Hoezo ook? Jij ja. ook dan? Nou, nou als ik uh, jou en Doro zou uh, hoorde. Jij meer jaren zeventig. Uh, ja, ik meer jaren zeventig, zestig. Ja, gefilter Ja, ja. Ja, uh, ja, Benno, we zijn blij dat we je eindelijk hebben mogen ontvangen. Zeg maar naar, uh, naar zo vaak uh, proberen. Dankjewel Kevin. Ja, uh, ja je bent uh, uh, ja, en wij, wij kennen jou hoofdzakelijk, zeg maar. Uh, uh, ja, op, op professioneel gebied. Je bent uh, je hoofdredacteur bij uh, Nijmegen 1. Uh, maar de. Achter de, achter de hoofdredacteur daar gaan toch veel talenten gaan, de, gaan de schuilen. Hè? Is dat zo? Ja. <laughs> dus, uh, en dan hebben jullie als goede journalisten je daarin verdiept natuurlijk. Nou ja, ook van horen zeggen. Ook uh, uh, dingen waarmee je zeg maar, uh, te koop uh, loopt zeg maar, in de uurtjes... Uh, of in de tijd dat je even pauze neemt voor jezelf. Maar zo, zo schijn je ook een uh, uh, begenadigd voetballer te zijn geweest. Uh, klopt dat? Ik weet niet of mijn geheugen nog zo vet hoort. Nou, jij hebt in een voetbalinternaat gezeten. Een beetje, beetje met al die to toestanden hier in Nijmegen. Misschien ja, een beetje eng om over te beginnen. Maar jij hebt in een voetbalinternaat gezeten? Voordat ik in Nijmegen gegrepen werd door uh, seks, drugs en rock'n'roll en kraken. Toen, uh, toen is het al een tijdje slecht met me gegaan in de jeugd. Toen ben ik uh, voetballer geweest. Ah, Oké. Okay. Ja. Maar dat, dat, dat ging niet vanwege het feit? En je niet... mee of zo? Ja, ik was een uh, moederskindje, Kevin, dat wilde je toch horen. <laughs> ja, maar ik kan me dat niet uh, voorstellen, want je bent echt. Uh, ja, uh. Het, het was een, een voetbal, inderdaad. En. Uh, ja, schijnbaar kon ik in die tijd niet zonder mijn moeder. Dus het was. Uh, Van een bepaalde club ook? Of, uh? Uh, dat was DFC, uh, okay. dat is nu FC Doordrecht. Uh. En, en uh, uh, klopt het ook dat uh, Pieter Frissa uh, Visser, uh, Visser, dat, dat, uh, jouw trainer was? De meeste scout? Ja, de meeste scout. Ja. Nu de meeste scout. Ja, maar toen had hij al oog voor talent. Toen hij ja, jou. Uh... Absoluut. Ja, absoluut. <laughs> maar ja. dus, dus echt. Maar wat denk je? Als je geen Heimwee had geweest. Had je dan geschoten op profvoetballer, denk je? Nee. M want? moederskindjes worden nooit prof. Ja, maar nou, er zijn toch wel een paar mietjes die er rondlopen hoor. Uh... Nu? Ja. Ja? Noem er eens een paar. Uh, Ronaldo. Bij PSV uh... vooral. Uh... Ja, toch wel. Toch ja. zeker. Erik Pieters. Maar. Uh, nee, denk... dat was niet weggelegd voor mij. Waar stond je eigenlijk? Links buiten. Boer, dus je was al een eentje die het moest hebben van zijn snelheid en zijn techniek. Ja. Linkspoot. Stijf links. Stijf. Ja. Ja. En uh, snel is hij nog steeds, hè? want de nieuwste uitzendingen staat er bijna altijd strak op om 8 uur s avonds. En, wederom, dankjewel Kevin. Ja. Ja. <laughs> je bent te goed voor mij. Nee, maar ik ben. Komt uh, dat omdat ik dat sixpack uh, heb meegemaakt. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik ben uh, echt. Nee, ik ja, ben jawel. gewoon uh, benieuwd zeg maar, van. Uh, van uh, what if, weet je wel? Van, als er geen moest was. Wat je vertelt niet, uh, Kevin, in het leven toch? Ja, je hebt de werkelijke wereld en de fantasiewereld. Want uh, voor veel mensen is het zeg maar ook uh, die ja, dromen. Nee. In, in mijn fantasiewereld uh, speel ik de bijrol in een computerspel naast Lara Croft. Mm. Oeh, oh. <laughs> Ja, in, uh, in mijn fantasiewereld uh, dan uh, win ik de hoofdprijs uh, van de loterij iedere week. Iedere week nog wel. Oh, ik, dacht, ik, dacht even, <laughs> ik dacht even iets anders dat George en weer een verlegenheid gebruikt worden. Oh. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Toch niet? Dus geld gaat boven ja. mijn moeder? ik uh, nou, zou Je moet wel iedere uh, uit eten nemen naar de beste restaurants op de Waalkade. Oh, Want daar is het te doen hoor tegenwoordig. Ja. Oh, wat een slijm hier. Jezus. Maar uh, je bent wel een spot je van je best, haar. Dan, ook. dan kun je het beste de keer tijden gaan. Dan kan je elke tijd uh, met haar lekker gaan zitten. Oh. Nou, ja, het, het, Deze het, uh, boodschap was het gesponsord is. door de nachtburgemeester. Ja. Maar je bent dus uh, ook een fervent uh, sportliefhebber? Ja. ja. En je doet dan wielrennen? Ja. En, en ik, ik hoorde al dat ik binnenkort uh, de, uh, de nacht van het wielrennen mee kan gaan doen uh, met de nachtburgemeester. Dus dat e wordt helemaal uh, pret. Ja. En je valt maar een paar keer per jaar dus. Ik val gemiddeld twee keer per jaar. Ja. Maar dat geldt, je bent pas een goede wielrenner als je, als je minimaal één keer in je leven gevallen bent. Wat ja. de van toe heb je die, uh, heb je die bedwongen? Ja. De Aup de weg heb je die? Nee, van? die heb ik nog niet gedaan. Want toen was ik net weer gevallen. Nederlands berg toch wel. Maar wat veel mensen niet weten, maar Doro wel... Dat uh, Benno die was zanger zeg maar, van, uh, van de befaamde punkband, of ja punk was er nou echt nou, cool. meer new wave ja nou new wave hier uh, uh, ja. yeah. well, well, uh, hier yeah. <laughs> rock, rock and roll rock and roll ja, uh, ja seks, ja. drugs en rock and roll new wave vind ik niet ja. nou <minklig> een, een niet echt complimenteus woord <minklig> dat eh, zo, het zijn maar... trouwens niet mijn woorden hè dat zijn de woorden van uh, van je goede vriend Roy Peters oh uh dit vond zichzelf niet echt een een een punk band maar jij denkt dat wel Roy was onze bassist en die heb jij gesproken uh, via e-mail. Oké. Oh, en uh, die vond uh, ons New Wave. Nou, uh, wave rockachtig. Oké. Okay. Maar Joop was toch ook uh, bassist? Of, uh... Ja, Joop zat weer in, in een andere band. Maar dat had allerlei kruisbestijgingen <laughs> in, ik in heb, die heb, tijd, hè? Oké. Okay, okay. Ik heb hier een... een <laughs> had, uh, ook The Magnificent in die tijd, een yeah. fameuze Echte Punkband. En dat ja. was uh, waar Joop onder andere, ja. jouw Joop, in zat. Oké. Okay. Maar je... zijn begonnen in 1986, half jaren 80, hè? Ja. En uh, tot 19, ongeveer 1990. Ik, ik heb hier een lijstje met de, de, de uh, oud-deelnemers. Moet je even zeggen of je nog ja, of je kent of het geklopt. En, uh, Michiel Jansen ja. op gitaar. Ja. Hans Elders. Ja. Uh, is, ja, Roy Petersen dus. Die, uh, die bassist was. Uh, Jimmy. Jimmy? Uh, uh, ja, helaas al overleden. Jimmy? Ook tijdens jullie periode of? Uh, ook tijdens later. Het concert. nee, nee, nee, later. En, uh, en Bok. En Bok, ja, Bok die kennen ja. jullie ook toch? De bekende bok. De, de vader bok. Vader bok kennen jullie niet? Die altijd een roosje al een zeefdruk uh, deden al jarenlang. Jullie dat kennen de niets. vader bok niet? Nee. In, in de Nijmeegse alternatieve linkse zien uh, was de familie een. Uh, bekende. Een, een, vooraanstaand. Zullen we het zo ja, noemen? Ja. ja. ja. En maar bok is ook opvallend hoor. Oké. Okay. Wat jullie bent, heten dus de kat en Jammers. Ja, eerst waren we de Kats en Jammer Kids. Maar <laughs> dat was een beetje in strijd met al een bestaand stripverhaal. Maar de, had, hadden en jullie die, namelijk vandaan? Of, uh? Ja. En toen hebben we maar de katsenjammers, zeg maar. En uh, jullie ik zie hier staan dat jullie eerste optreden was op 24 maart 1987. Kan je daar nog iets van herinneren? Uh, door ik daar kan helemaal niks meer van nee? was dat een legendarisch moment, moet het zijn geweest, dat je voor het eerst in door Roosje staat. Ja, dat was, ik meen ook uh, dat dat de eerste Roos van Nijmegen ook was. Hmm. En, uh, en, en, en, en toen kwamen jullie eigenlijk al meteen met een album, of uh, hoe ging dat? Nee, nee, nee. nee. We hebben, wij zijn nooit verder gekomen dan, uh, dan de befaamde demobandjes, uh, zoals dat ging in die tijd, hè? En hoe ging dat dan? Opnemen ergens in iemands kelder? Een, en, nou, euh, dan ging je toch de Spadië gewoon een, een lange tijd en dan ging je naar een, een studio en dan nam je een demobandje op. Ja, nou, en, en, en dat was dan niet goedkoop vaak, hè? Nee, daar, daar moest je voor sparen, ja, zoals ik zei. Ja, maar het scheen dat jullie zeg maar, van het uh, staatsgeld, uh, van jullie bierflessen, toch aardig wat studio tijd konden betalen, toch? Uh, daar hebben we heel wat demobandjes voor kunnen maken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en je was ook de tekstschrijver, toch, Benno? Ja. Want uh, ook van dezelfde bron uh, schreef dat, hij dat jij veel uh, inspiratie haalde uit, uh, uit literatuur. Ja, uh, min of, ja, min of meer, vooral uh, in die tijd was het vooral uh, Charles Bukowski. Ja. Een fameus Amerikaanse schrijver en dichter. En die dan natuurlijk weer vooral fameus was vanwege zijn uh, grote inname van alcoholgebruik. En, en, en, en jullie in... En, uh, <laughs> en je, bijvoorbeeld Ask the Dust. Dat is ook een uit de literatuur, een nummer van jullie. Dat is uh, de titel van een boek van Joe Fante. Oké. Okay. Ja. Dus daar kwam je studie van, uh, van, van, uh, van Nederlands en literatuurwetenschappen goed uit? Uh. Nou, Nederlands niet zozeer, want dan had ik meer de, de nummers uh, Nederlandstalig uh, gaan uh, Oh, dus je hebt niet het van Nederlands? Nee. Nee, je had niks met Nederlandstalige muziek. Nee. Dat vond je echt verschrikkelijk. Nou en ja, verschrikkelijk. Wat, wat was uh, het, het hoogtepunt wat jou betreft in die jaren? Wat jullie bereikt hebben als band? Het hoogtepunt? Um... Dat is een goede vraag. Ik, denk dat, ik Heel laat de bed gaan volgens mij. Dat, dat, dat we de finale inderdaad van de Roos van Nijmegen hebben gehaald en daar derde werden. En terecht derde of uh, waar jullie echt de beste? Absoluut, de, absoluut terecht, want er deden maar drie mee in die tijd. <lacht> uh, en ik, ik, ik, ik, ik, ik schijn ook te, te begrijpen dat jullie een of andere slechte reputatie hadden als het gaat om, uh, om vrouwen. Ja, een ik, ik, ik had in, dat, in die nou, tijd vooral het idee dat we een goede reputatie hadden. Ja, uh, misschien, laten we zeggen, slecht in de zin van badass. Hè, dat jullie veel vrouwen hadden, veel... Dat, dat, is, dat is logisch. En ook dat jullie die, die vriendinnetjes onderling met, met de, onder de bandleden deelden. Of was dat niet zo? Ja, dat was die ene. <laughs> Eén. Veel meer waren het er niet. Maar, maar heeft die ene ook een naam? Want misschien... Ja, die heette Kroepie. Kroepie. Nee, geen groepie. Maar jullie deelden zeg maar de groepies. Uh, Want als ik het citeer, nog wat zaken over Benno. We hadden een bad reputatie. Als het over vrouwen gaat, op de een of andere manier had, hebben Benno en ik veel dezelfde verdiensten gehad. Dus dan oh, uh, ja. heb je het over uh, Roy. Ja. Ja. Ons drugsgebruik ja, ja. in die dagen had dezelfde reputatie. We sloegen nogal wat nachten over onder invloed van het toen in Nijmegen erg populair genotsmiddel amfetamine. Ook wel speed genoemd. Dat, wat, wat is dat? Ja, ik denk. Ik... Nu slaat opeens weer spontaan de, de... Korsakov bij mij toe. Oh, Oké, okay. weet ik niet. Maar, maar het klinkt wel inderdaad als een, als, een, als een. Ja, dat je echt wel hebt geleefd in die tijd. Nou, het waren, het waren wel wilde tijden, ja. ja. Gezien het feit dat we. Vaak s ochtends ook Doro wakker maakte omdat hij de kantine binnen Dan kan je nagaan dat het vrij wild was. Oh. Maar die, of nog eens over die teksten. Want ik heb wel eens die, uh, de, de, het album Restless Beauty geluisterd. En dan krijg je teksten bijvoorbeeld als... Love is a picture without a name. Waar haal je dat vandaan? Of uh, ik zie hier... Fuck the pig inside of me. Welke boek, welke boek is dat? Of, ja, maar jij neemt het letterlijk. Of, ja, nee, ja, ik, ik citeer alleen maar uit teksten van, van deze band. Dat is gewoon een hele rauwe poëzie. I'm glad I helped the man whose life wasn't me. Nee, ik, joh, ik citeer gewoon stukjes teksten wat, waarvan ik me afvraag van wat, wat er gedeelte... Wat of moet ik dat in de context van het nummer zien? Ja, dat moet je absoluut in de context zien. Uh, yeah. Ja, dat is helemaal goed. Ja, ik, ik vind het leuk dat je het zo enthousiast stelt, want je probeert me de hele tijd een oog uit te steken met die pen. Oh, sorry, uh, sorry, Geven. Uh, en ja, wat, wat, is, wat is er eigenlijk sinds, zijn jullie goed uit elkaar gegaan of hoe ging, hoe ging dat einde? Uh, dat, dat ging denk ik zoals bij veel bandjes, hè. dan uh, kreeg vooral muzikale verschillen. Hè. De een die wil rock roll, de ander wil country en de ander uh, wil een andere richting op en dan gaat het mis. Dus er dus, waren dus mu muzikale meningsverschillen waardoor jullie uit elkaar gingen? Ja, ja, zo, zo kan je het al stellen. Ja. Het is, het is niet het, het, zijn jullie niet tegevonden gegaan aan succes, aan, aan geld of uh, <laughs> van, van uh, financiële meningsverschillen? Nee, nee, nee, echt, nee, echt, nee, nee het het, ondanks dat hoogtepunt dat we uit drie bandjes in de Roos van Nijmegen ook derde werden. nee ja, ik, ik denk dat we toch maar eens moeten gaan luisteren. Ja. Maar ze waren heel leuk hoor. Ze ja, waren heel erg leuk, uh, leuk. Dankjewel door. Ja, dus uh, ja, daar gaan we zo meteen ondervinden. Dat heb... heb je van een nachtburgemeester, hè? Dat is niet zo'n hoor oh. opmerking. Oh. Daarom. Als je zelf een favoriet hebt bent van Wrestlers Breed, wat nummer wil je dan horen? De D-train. D-train? Oké, okay, nou dan gaan we D-train draaien. Uh, waar gaat D-train over? Dat gaat over meisjes met uh, zelfmoordneigingen omdat vriendjes. Uh, met andere meisjes er vandoor gingen. Autobiografisch? Dus ik kom ook heel goed verplaatsen, verplaatsen. in andere seksen in die tijd. Oké, okay, maar het is, dit is oh, geen het Dit is geen autobiografisch uh, nummer. Nee, nee. Nou althans niet. Nee, het is een biografisch nummer, maar niet autobiografisch. Okay. Nou, uh, die train van de katsenjongers. jammer als uh, het uh, liggendaagse met het jaar 80 hier in, in Nijmegen, herleeft en, uh, en wel. Ja, want uh, um, mm. er is een, een buschefoeur ontslagen om een sneeuwpop, een, uh, een buschefoeur in uh, een hele moeilijke naam, in ieder geval in de Verenigde Staten, wist niet dat hij uh, het rijden over een sneeuwpop zoveel gevolgen zou hebben. Want uh, de actie werd uh, gefilmd en op YouTube gezet. En op de beelden is te zien hoe, uh, hoe een auto voorzichtig over de pop, uh, die midden op de weg staat, probeert te. Uh, hoe die auto de pop probeert te ontwijken. En kort daarna rijdt de uh, chauffeur van de stadsbus recht op de sneeuwpop uh, pop af. En uh, het vervoersbedrijf uh, heeft na het zien van het filmpje. een gesprek gehad met de roekeloze chauffeur, zoals hij wordt genoemd. Hm. En uh, ja, een woordvoerder van het bedrijf liet weten dat de man vanwege het incident ontslag heeft genomen omdat er een sneeuwpop staat op de openbare weg ja. en omdat je die plat rijdt wordt ontslagen. Ja, dat staat helemaal nergens, alsof het een echt persoon is. Zo, zo, ja. zo wordt het ge, ja, geïnterpreteerd. Ik vind het een beetje onzin eigenlijk. En jullie? Ja, al die, al die berichten zijn eigenlijk en de kern ja. onzin. Dat zal de ze hier niet. Nou. Ja. Ja. Ik, kan, ja, ik weet niet, maar, uh, is hij uit een soort schuldgevoel heeft ontslag genomen of zo? Nou, ik denk dat er zoveel gezeik over was en... Uh, oh, die oude sneeuwpop. Ja, dus van... Dus uh, hebt de sneeuwpop doodgereden. En dat het ook nog op YouTube staat en waarschijnlijk de reacties er ja. nog op. Van, uh, ja, dat hij kan heeft... geen eens rijden. Ja, ja dat is het zo. Zitten. Ze denken dat hij niet kan rijden. Ze denken uh, hij dat hij... Prop... Op. Mensen denken, uh, ze dachten dat hij de, uh, de sneeuwpop wilde ontwijken maar het niet kon. En dat geeft natuurlijk weer een slecht beeld voor de busmaatschappij. Nou, ik denk dat Kijk, het hij, kijk hij gaat hem ontwijken. Hij probeert. Oh nee, hij rijdt, hij rijdt er overheen. Ja. Terwijl, hij, <laughs> terwijl hij probeert te ontwijken. Ja, dus. Uh, maar ik denk dat ze eerder die kinderen moeten aanspreken met geen sneeuwpop op de openbare weg uh, kleien ja, of sneeuw, hoe je dat noemt. Uh, je, je weet het hè, kids in Amerika. Uh, <laughs> en crystal meth, ja dan uh, Stout. Het is toch wat hè? Ja, niet iedereen is zo'n. Uh, Christian meth soms ook. Oh. Wat is Christian net dan? Weet ik veel van verschillende plekken, maar dat zijn van die, uh, van die christenen die heel braaf doen. Oh. Uh, naar buiten en maar... Of oh, van binnen echt voor rot, ja. Eh, ja de kinderen, ja, ja. Ja, kinderen in Amerika die zijn niet zo braaf als jij. Uh, oh. Jij die werkt voor je eigen zak geld. Nee, ik maak het lachelijk dat je niet sneeuwpop op krijgt. de stoep. Hoogstens nog op het fietspad. Wat Wat was op de stoep? Ja, en dat ik als ik een sneeuwpop ga maken, dan maak ik hem niet op de openbare weg. Niet eens in de tuin. Ja, het liefst in de tuin, maar. Dan in de, wordt de achtertuin ook. Ja, maar dan wordt hij heel vaak kapot gemaakt door mijn moeder, dus. Oh, uh, waarom? Ja, dat is hè? Ja. Maar, uh, uh, wat een. Het is echt een moordwijf hoor. Ja, het is. Uh, <laughs> een temperament, temperament ja. merk ik alweer. Koren ik op mijn molen. Jezus Christ. Uh, nog eentje erachteraan, dan hebben jullie wat. Doe maar. Ja, uh, dit is namelijk een hele aparte: artsen mogen namelijk geen kook meer snuiven op het werk. De directeur van een ziekenhuis. Wat mag dan nog? Wat mag er nog wel? Dat mag er nog wel, inderdaad. Jezus, je wordt overal ontslagen omdat je niks meer maakt. Maar welke goede redenen heb je er verzonnen dan? Ja, nou, ik ga het even lezen. De, de directeur van een ziekenhuis in Italië heeft zijn artsen verzocht geen cocaïne meer te snuiven op het werk. Um, en de Italiaan uh, van het Santa Catarina, uh, Nouvelle de Ca' Latine, Wat een ziekenhuis. Vlekkeloos nee. bij... Italiaans. <laughs> We hebben hier een Slowakijsema. Ik ben zo expert. Maar, uh... In Nederlands gaat je al last zo. Ja, sorry. Het is toch uh, wel uh... laat, hè? Ja. Het is ook net eigenlijk bij jou. Uh, hij heeft een, uh, een interne memo gestuurd naar anonieme tips over het kookgebruik in het hospital. Um tegen uh, die Maria worden mogelijk disciplinaire maatregelen genomen. De directeur heeft zeker een fout gemaakt. Hij had deze memo niet mogen versturen, maar uh, me direct op de hoogte moeten stellen, uh, zei de directeur van sociale zaken. Um, vermeende cocaïnegebruik in het ziekenhuis moet zeker niet op deze manier aangepakt worden. Ja, dat is alles wat erover. Uh... Ja, maar wat heb jij liever, zeg maar... Uh... Gezegd wordt. Nee, maar zo'n zo arts die valt misschien in slaap als hij geen cocaïne... Dan is hij bezig met de operatie. Ja. ja, heb ik liever dat hij een snuifje neemt. Dat hij nog even wakker blijft, toch? Ja, absoluut. Als hij dan want... toch allemaal hard aan het opereren is. Ja, want stel je voor dat de arts onder narcose raakt. Ja, dat moeten we niet hebben. Een slecht idee. Ja, wij keuren het af. Ja, ja oké. Okay, nou, we gaan, gaan ze even een mailtje sturen zometeen. En dan, uh... Uh, st uh, onze Stano, onze... Uh, uh, Slovaakse hengst, Annex uh, uh, talen, ja, de Talenwonder. Die gaat ons helpen een mailtje te sturen naar het bewuste. Uh, Kun je ook thuis. een beetje Italiaans staan, nou? Mm, helaas. Helaas. Jammer. Ja, oké, okay. uh, ik, ik heb hier twee artikels en die zijn nou al voorgelezen. Wat is de tijd ja, voor muziek? Nee, maar ja, nee, we moeten, ik denk dat we moeten afsluiten. Nu ja? uh, al? Ja, want het is vijf voor. Oh. 5 voor 10. En, en, ja, en, en, ja. Hoe en kan dat nou? Dat, dat kan alleen maar zo snel gaan als het programma voor ons tijd van ons <laughs> heeft Ja. <laughs> Welk <was het> programma. <laughs> programma was ja. dat? Ja. Was dat Ik zeg, het, het, het programma is een muzieklokaal <laughs> volgens mij. Raar programma ja, is dat ja, echt weet raar dat programma. Wij, uh, weten ze iets. Uh, ze, en, en, en ze pikt tijd en ze laten hun eigen klok laten ze dan langzamer lopen. Ja. En dat zijn wij. en dan. Uh, Plaatst ze de klok weer sneller lopen. Eigenlijk in het, in het, in het programma, in het regist, staat zo dat uh, Muzieklikaal 1 heeft en Banaan 2 maar in praktisch is dat eigenlijk andersom. Ja. <lacht> nou, uh, we bedanken uh, Doro, de nog gebeurt. Ja, ze zijn hier de niet ja. in de studio, maar ja. we hebben ja. ze, ze Ja, tijd tijd ze zijn in een intieme tijd-a-tijd ergens. Ja, je, maar, je weet het, hè. Ja, ik <g> <lacht> wie weet, uh, we, wie heb... Ja, ga... Wie weet... Ik ook. geloof de nood. Uh, ik geloof de... No, zeg maar dat ik het zelf bij iemand anders zou ja, zien hè, liefde op het eerste ja, maar gezicht. Maar jij bent toch wel een matchmaker in deze Ja. Uh, deze ja, ja. ja. <laughs> ik ben helemaal ziek van jou, oké. Okay. Nee. Maar het laatste nummer is in ieder geval een verzoeknummer van, uh, van Benno. Ja. Vond Een verzoeknummertje Dus van Benno. Uh, als iemand ooit Benno in de, uh, wil versieren of zo, uh, ik zou zeggen zet dit nummer op en dan valt meteen voor je. Het is van Nick Cave en uh, The Bad Seeds van de, The Best Of CD. Uh, het nummer heet 2Pillow en daarmee uh, sluiten wij de Bananenreep van deze week. Al volgende week zijn we er gewoon nou. weer yes. met George, met Gavin en met mij. Uh, oh. Iedereen bedankt en uh,